Ja, Koen Wouters hier op de première van uh, The Sound of Music. Hoe hebt u deze musical gevonden? Want uiteraard, je hebt het programma op zoek naar Maria gepresenteerd. Ja, het is aangenaam als je iemand kent die daar zijn ding staat te doen. En toch spannend, want het was toch Deborah haar eerste echte grote première. Ze heeft het schitterend gedaan, vind ik. Ze, alle, haar capaciteiten waren ons natuurlijk al bekend, maar je ziet wel dat ze het nu helemaal in haar vingers heeft. Ze was misschien in het begin een klein beetje te... Uh, ja, misschien toch een beetje nerveus. Uh, maar dat is dan snel weggeëpt. Uh, ik vond het echt heel goed. Ze, ze, ze zingt loopzuiver en ze heeft veel humor. Wat we al zeker wisten van de uitzending. Dus nee, ik vond het echt, ik vond het echt aangenaam. Ben je daar nu zelf als zanger... Anders naar aan het kijken, zijn technische dingen of gaat dat aan jou verloren en ga je meent verhaal? Nee, dat gaat niet aan mij verloren. Ik ga wel een beetje meent verhaal, maar ik had het al gezien in Nederland. Voor we aan de zoektocht begonnen zijn, zijn we naar deze musical gaan kijken. Zelfde regie, gewoon Nederlandse kast. Ja, nee, dan is het is niet dat het je kan verrassen of zo in die zin dat je het je kent. Het verhaal. Iedereen kent het verhaal, denk ik. Hè? Je kent veel nummers. Dus ik kijk daar toch wel een beetje naar als zanger, ja, en, en, en de technische kant en zo. Maar als het helemaal mee begint te vallen, dan vergeet je dat. En dat is toch uiteindelijk de bedoeling. Dan ben je gewoon mee met, met, met die emoties die ze overbrengen. Bijvoorbeeld haar, uh, haar eerste dans met de kapitein, zogezegd om zo'n koert te tonen hoe het we, Ja, dat, dat vind ik bijvoorbeeld dat ze dan fantastisch goed acteert. En dan ben ik echt niet aan het denken aan, hoe wordt dat hier gezongen. Het Feit is denk ik, is dat bijvoorbeeld Deborah, dat is een zware rol, Maria. Maria staat heel veel op de scène. Je hebt een heel goed bereik nodig om de rol te kunnen zingen. Dus, allee, het is echt niet voor iedereen weggelegd. En dat hebben we ook gezien met die zoektocht naar Maria. Je kunt wel heel veel sympathie hebben en ze kunnen wel bij momenten het heel goed willen brengen. Maar als je puur vocaal, puur fysiek die hoogste noten niet kan halen, ja, eigenlijk kun je het dan meteen afvoeren. Allee, ik overdrijf nu en het klinkt cru, maar daar komt het toch op neer. Kijk, ik dacht vroeger altijd, hé, hey, dat is zijn een musicals, ze hebben mij ook voor een paar musicals gevraagd, maar uh, hoeveel staan die mannen uiteindelijk echt op het podium? Ik dacht altijd, wow. in solo zingen, als het een half uur is bij elkaar, dan heb je een vreemde musical gezien. Voor de hoofdrol bedoel ik dat dan. Hij staat wel langer op het podium, maar misschien omringd door, of en dan denk ik van ja, als wij aan het zingen zijn, dan is dat met springen en huppelen en dansen en dan is dat veel langer. Maar als ik dit zie, dan uh, wil ik toch graag een beetje dimmen. Het is, is echt wel een inspanning hoor. Je kunt er donder op zeggen of Deborah is echt goed in vorm, om dat allemaal uh, avond na avond uit haar strot te krijgen. Een uh, laatste woordje over de prestatie van de kinderen? Ja, de kinderen zijn een troef van deze musical, hè, zoveel is duidelijk. Hè. Heel grappig, heel tof. Voor zover mogelijk met die kinderen heel goed gerepeteerd en het is heel leuk om te zien dat, ge, dat het ook zo zichtbaar ingestudeerd is, dat maakt het nog zoveel charmanter. Nee, dus, dat is zeker een troef. Debra de bruine kinderen, dat zijn de troeven. Zie je je eigen kids ook uh, zangles geven, thuis? Ik uh, zie mijn eigen kids uh, wel zingen, onze Nono zingt denk ik, ons ziet dat niet zo speciaal. Oh, Ik zal die bij momenten wel een keer links of rechts een, een opmerking geven, maar zeker, zeker niet om te pushen, want ja. je moet gewoon zingen. Maar het moet vooral fan zijn. En als het fan is, dan, uh, dan zullen ze het meest willen zingen later. En dan, dan zullen de technische opmerkingen wel eens uh, op zijn tijd komen. En wellicht zullen ze beginnen met Doremi. Nee, nee, we beginnen gewoon direct met heavy metal of zoet. Want... Zelfs geen clous hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, no way. Oké, okay, dankjewel, je wel. kom